Wietse Tangen, ik kom natuurlijk bij jou voor jouw rol in Vlaamse velden. Heb je ervan genoten van 1418 de Musical? Ja, ik vond het heel indrukwekkend. Vanaf dat de tribune ook begon te bewegen, uh, dat was iets nieuws ofzo. Dat is nog niet echt. Ik heb er nog nooit meegemaakt. En ook dat decor en, en, uh, en het licht en, en, en de muziek, ja, tot overweldigend. Tot, uh, Mocht jou gevraagd worden op een dag om in een muziektheatervoorstelling of een musical als deze, zou je dat zien zitten? Ja, zeker. Ik sta voor alles open. Veel mogelijk verschillende dingen doen. Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Welke projecten ben je nu bezig op dit moment? Ja, ik ben nu aan het toeren met een voorstelling van Miet Warlop. Uh, en uh, die gaat nog op tour. Uh, we komen nu juist van Parijs en Poitiers en we gaan naar Berlijn uh, binnenkort en uh, Singapore en, en uh, uh, ja, Frankrijk ook. Dus daar ben ik nu mee bezig, met, uh, met touren, met een voorstelling. Mystery Magnet heet die voorstelling. En televisieprojecten nog op stapel? Uh, kortfilms, Begin uh, begin binnen een week een kortfilm, aan een kortfilm, samen met Mathieu Seijs ook uh, en Bert Dobbelaar en uh, de rest nog niets concreets.